De slachtoffers van de schietpartij in Alve aan de Rijn... worden volgende week woensdag herdacht. Voor die dag is door de gemeente gekozen... omdat dan alle begrafenissen achter de rug zijn. Waarschijnlijk is de herdenking in het Castellum Theater in Alve. Over de invulling ervan wordt onder meer overlegd... met de burgemeester van Apeldoorn. Die heeft vanwege de aanslag op Koninginnedag in 2009... ervaring met dit soort herdenkingen. De Rotterdamse jongen die twitterde... dat hij de schietpartij in Alve aan de Rijn wilde herhalen... blijft nog zeker twee weken vastzitten...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 ANW ah nee, verkeersinformatie. De meeste files zijn snel aan het oplossen. Er staan er nog wel een paar rond Amsterdam en ook bij Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt zijn de problemen op de A20 en de A27. Op de A20, hoek van de landrichting richting Gouda, staat bij Nieuwe aan de IJssel 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is daar zelfs helemaal dicht. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Gouda of Utrecht kan beter omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. Hele lange file tussen knooppunt Everdingen en de brug bij Gorkum, 14 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen en er is bij Gorkum maar één rijstrook open. Verkeer van Utrecht onderweg naar Breda kan beter omrijden... vanaf knooppunt Everdingen via Den Bosch over de A2 en de A59.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 Het is weer zover. De koe moet de wei in. Maar wat wil de koe eigenlijk? In de wei of lekker op stal? Bijzondere paaiende prikken aan de Duitse grens. En uw nieuwe natuurbeelden in Wat Ruist. En de laatste beelden uit de Vossenburg... en alle andere kraamkamers in Big Broeder. Vanavond in Vroege Vogels TV, vijf voor half 8, bij de Vara op Nederland 2. Tijdens de Week van de Ondernemer... staan de experts het ons netwerk voor u klaar. Kom eens deze week naar de Jaarbeurs in Utrecht.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 De NTR. Ja, stof. Dame's en heren, goed onze gasten had keurig rechten gestudeerd... en werkte al een jaar op een keurig notariskantoor... maar toen begon het te kriebelen... en zong een stem harder en harder in haar hoofd. Zing, ga toch zingen. En zingen ging ze. Eerst lichte muziek en jazz... maar ze bleek voorbestemd voor de opera... en nu debuteert zij als Donna Elvira in Mozarts Meester... Werk, Don Giovanni. Hier is Judith van Wanrooy. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Judith van, van En uh, De Nederlandse opera heeft een enorm risico uh, gelopen... Hè, door jou deze rol uh, toe te bedelen. Want je bent een hooikoortspatiënt. Ja, dat heb ik van tevoren gezegd. Uh, ik zei bedankt voor het compliment, bedankt voor de uitnodiging. Maar weet wel dat het een hele moeilijke maand is voor mij. Een hooikoortsmaand. De maand april. Dus, ja, ja, maar het heeft heerlijk geregend. Sorry voor jullie. <laughs> dat vind ik echt heel fijn. Want wat ik... gebeurt er dan? Nou, dan kan je stem ja, van het een op het andere moment gewoon wegvallen echt wegvallen. En dan kan je gewoon niks meer. Je kan echt, je kan maar praten. Uh -huh. maar zingen is, is gewoon... Noud. Uitgesloten. Ja, uitgesloten. Maar waarom willen ze dat risico wel lopen? Dan moeten ze wel heel graag willen hebben. Daar laat ik me verder niet over uit. <lacht> nee, maar goed. Het, nee, nee. het kan dus echt het dat jij echt elk doen. moment gevloerd bent. Ja, dat Althans, kan. dat je stem het niet meer ja, doet. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat is het risico. Ik denk wel dat ze ook uh, een backup hebben. Dat ze toch wel mensen hebben gepolst. En... Uh, maar ja, ja, ze weten het. En ik hoop het zelf natuurlijk niet. Hè. Ik hoop dat ik het vol kan maken. De dag van de première was afgelopen vrijdag. Dat is ja. natuurlijk altijd een heel spannende dag. Ja, En dan had jij die dag nog iets. Ja. Behalve de première. Ja, ja, Namelijk... ja, ja, ja. mijn vriend ging afstuderen in filosofie. En uh, dat heeft hij ontzettend goed gedaan. cum Laude. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar je zit ook een beetje in spanning, want hij moest het verdedigen. En het is niet het allermakkelijkste wat hij heeft gekozen. Heb jij een vriend die tien jaar jonger is? Nee, nee. hij is uh, 42. En, uh, en is hij is een... gewoon later begonnen met, uh, met deze studie. Ja. En koemlaude afgestudeerd. Ja, goed, en jullie hebben dat allemaal meegemaakt. Ja, ja. Waar ging het over trouwens? Um, je zei, je mag me niks over nee, filosofie. Ver... Ook... Nee, dat wil ik ook niet doen. Want Kom dat... verdedigen mee. <laughs> ik weet dat het gaat over, um, over Richard Rorty. Het gaat over. Uh, um... Nee, ik, weet, ik ga er gewoon helemaal niks over zeggen. Want dat ik ben veel te bang dat ik wat verkeerd zeg. Dat is zo stom. En dan kom je straks thuis en dan, en dan ik... heb je ellende. Ja, nou, <laughs> dat moeten we niet hebben. Ik vind dat het dat heel erg als mensen gaan praten... over iets waar ze helemaal geen verstand van hebben. Dan ook niet doen. Dat dus, vind ik een heel verstandige ja, beslissing. Ja. Um, nu is jouw stem uitermate geschikt voor Mozart, heb ik me laten vertellen. Hoe zit dat? Wie zei dat? Ik weet niet meer wie dat zei. Oh. Het was iemand die ons dat heeft verteld. Maar hoe werkt dat? Waarom is een stem in dit geval jouw stem, uitermate geschikt voor Mozart. Ik denk dat je dat merkt op het moment dat je wat gaat zingen. Uh, dat, je je, dat je je prettig voelt bij bepaald repertoire. Mm -hmm. uh, dat je merkt, hé, hey, dit kan ik eigenlijk. Dat je stem vloeit, je stem gaat. Je, je hoeft niet buitensporig veel moeite te doen. En er zijn ook genres waarvan je zegt, en dan heb je dat gezongen... Dan kom je van het podium en denk je... Oh, oh, oh, boe. Dit kan ik niet honderd eh, dagen achter elkaar doen. En dat heb je bij Mozart... Ja, dat voelt gewoon goed aan. Dat voelt natuurlijk aan. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Het is heel ik vind het heel moeilijk. Ja. Maar eh, bijvoorbeeld bij Monteverdi... Dat vind ik zelf toch minder bij mij passen. Dan merk ik, ik doe iets met die stem. Uh, een stem heeft gewoonlijk een soort natuurlijk vibrato. Mm -hmm. In uh, de oude muziek willen ze heel vaak... dat dat natuurlijke vibrato een beetje onderdrukt wordt. Dan zie je non-vibrato. En uh, dat moet eigenlijk gebeuren om een bepaald statement te maken. Een bepaalde... Het is een stijl. Ja. En, maar als je dat doet, dan druk je een beetje op die stembanden zo... En... Dat is een, een onnatuurlijk proces. En dat voelt gewoon ook soms een beetje verkeerd aan. En wanneer ontdek je zoiets? Is dat tijdens een uh, conservatoriumstudie dat je ontdekt van... hé, hey, mijn stem past beter bij Mozart dan bij Monteverdi? Ja, ik denk of... het wel. Ja, ik denk het wel. Um, maar ja, je kan natuurlijk niet alles doen tijdens je constorenperiode. Je, je, je, ja, je gaat studeren mm -hmm. en uh, je studeert een bepaalde richting. Je, je doet Mozart, je doet Bach, je doet... Uh, maar je kan natuurlijk niet alles doen. Nee. Dus gaande traject na je constorenperiode... dan merk je, dan moet je iets, dan bieden ze iets aan. Dan zeg je, ja, oké, okay, ik wil dat wel doen. En dan ga je dat studeren en dan denk je, oeh... Wat moeilijker dan ik had gedacht. Of uh, andersom. Ja, ja. Ja. Zo kan het zijn dat je nog een totaal andere liefde ontdekt in de loop van je carrière? Ja hoor, ja. oh ja, er is zoveel. Er is zoveel. Er zijn nog zoveel componisten die ik helemaal niet ken. En, uh... en dan te bedenken dat je aanvankelijk naar het conservatorium ging met de gedachte uh, dat je lichte muziek. Misschien wel jazz. Ik, ja. ja, dat wilde ik. Ja, dus Waarom wilde dat je dat? In ja, dat, eerste... dat daar ligt mijn hart eigenlijk in eerste instantie. Je dat, ja, nee? ik ja, ben dolle popmuziek. Dat vind ik geweldig. En uh, ja, klassieke muziek vond ik ook mooi, maar het, daar had ik eigenlijk niet over nagedacht dat je dat ook gewoon professioneel zou kunnen doen. Jij was het meisje dat thuis eindeloos naar popmuziek ja. luisterde en dacht, ja. dat moest ja. ik gaan doen. Ja. Ja, ik, ik weet toch, ik had zo'n recorder. en dan moest je uh, twee knoppen tegelijk indrukken. Dan uh, ging je bandjes opnemen en dan uh, waren er allemaal van die radioprogramma's met, uh, met poppenziek en dan ging wat. Oh. Ik die, die twee knoppen tegelijk indrukken. En welke, hey, wie waren je heel alles, dan? Alles, alles vond ik mooi. Maar ik was heel dol op uh, Janice Ian, heel dol op Barbara Streisand. En dat kon hey. je wel allemaal ook? Nou, ik had natuurlijk een kinderstem. Ja, maar goed, de, of, wanneer besloot je dan dat het geen Janice Ian uh, of, of Barbara Streisand moest nou, worden? Nou, ik weet nog wel dat toen ik auditie deed voor het Consortium, uh, toen had ik meegedaan met een, uh, uh, met een wedstrijd, in popmuziek, een wedstrijd, uh, ja. in een bar in Arnhem. <laughs> en dat ging heel goed. En toen dacht ik, oh ja, nou moet ik uh, auditie doen, maar wil ik wel klassiek... Dat heb ik toch wel gekozen, omdat ik vind dat als je iets gaat studeren... dat een klassieke basis eigenlijk altijd... nou, niet altijd, maar heel vaak gewoon goed is. Ja, ja, dus toen je naar dat conservatorium ging... Dat... was daar eigenlijk die liefde voor de popmuziek, ja. maar... Ja, ik denk, je gaat een, een, een stem uh, boetseren. Waarom niet een klassieke opleiding... Ja, en zo geschieden En zo geschiedde. En toen, toen. kwam ik dus in aanraking met al die muziek. En toen dacht ik: jeetje, dit is geweldig. Dat had ik niet gedacht. En ik weet nog wel dat ik. Uh, ik deed Offenbach, La Pericole Dat was mijn eerste echte, tussen aanhalingstekens, productie. Hele lelijke pruik, hele lelijke kleren. <laughs> Heel lelijk, maar ik vond het geweldig. En uh, in zo'n bruidskostuum en, en zo'n soort zigeunerkostuum. En we hadden een hele leuke ploeg met mensen. En we gingen altijd repeteren. En, en toen dacht ik, en nu snap ik waarom ik op dat conservatorium zit. Dit is wat ik wil doen. Ik wil gewoon die opera of operette kant uit. Want, wat gebeurde er? Nou, je hebt zo'n uh, Het samenspel? Van, ja, dat saamhorige, uh, dat... Uh, die die kostuums, het is gewoon één grote verkleedpartij en je, je repeteert, het is heel gezellig. Ja, ik las één heel groot interview met je en er stond ook inderdaad was er één uh, zin uitgelicht. en het is zo'n prachtige jurk, het is ook wel grappig dat nou, je dat was van de Nederlandse nee, goed, open. Ja, dat, dat was van de Nederlands. maar goed, dat was wel een hele dus moeilijk, Ja, hoor. dat was echt een hele mooie. Ja, dat vind ik. Maar heel dat leuk. doet het dus erg toe. Ja, want je, je, als je zo'n opera doet, uh, als je dat repeteert, dan zit iedereen natuurlijk in zijn gewone kleren. Maar pas als al die facetten van de opera van theater bij elkaar komen, mm -hmm. dan heb ik het niet alleen over zang. Maar heb ik het ook over kap en griem, kostuums, licht, eh, techniek, eh, burenbeeld, alles. Als dat bij elkaar komt, dan denk je dat is iets ongelooflijks. Het is een, uh, een gezamt kunstwerk. Ja. ja. Zo kon het dus zijn dat het meisje met dat cassette-recordertje... Uh, okay, yeah. Genesee en Barbara Streisand... <laughs> en nu de sterren van de hemel zingt bij de Nederlandse opera... en uh, de hele wereld afreist. Hè? Ja. Je, je leeft echt uh, uit je koffer. Ja. Hoe, hoe hou je dat nieuws bij, eigenlijk als je het al bijhoudt? Uh, ik heb een computer en ik uh, kijk Uitzending Gemist... Zo leef je uh, ja, in je ja, hotel en ja, ja. uh, houd contact met Nederland. Ja, ja, want meestal als je een voorstelling doet, of als je repeteert in Frankrijk, heb je bijvoorbeeld, uh, repeteer je 's middags en 's avonds.' Nou, dan kom je zingt veel in Frankrijk. Ja, he? ik zing veel ja. in Frankrijk. Ja, vind ik leuk. Uh, maar dan kom je thuis om een uur of twaalf s'nachts. En dan, uh, ja, dan, dan ga ik niet meteen naar bed. Dus dan ga je eerst al die programma's kijken. En wat is dan thuis? Is dat een hotelkamer? Oh, ja, of is ja. iets geregeld voor je? Als je in nee, je moet het zelf staan. regelen. Ja, meestal uh, regel je een appartement. En dan hoop je maar dat het leuk is. En dat ja, is dan je tijdelijke. Is, ja. Wat neem je dan allemaal mee? Is dat echt een koffer met wat kleren of zijn er altijd ook nog een paar attributen waardoor het toch een beetje je huis is? Uh, mijn computer heb ik altijd bij me. Maar geen schemerlamp de... of zo. Ik heb, vallen, heb ik een net plumpje. een lampje gekocht. Oh, ja. <laughs> Heel leuk. Uh, nee, foto's heb ik bij me. En ik, uh, ik koop daar altijd kaarsjes. En uh, ik, je kijkt op internet naar een appartement. En je probeert ook een beetje een leuk appartement uit te zoeken. En uh, wat neem je mee? Nee, heel weinig. Hm. Want je mag maar 20 kilo meenemen. We gaan zo naar je luisteren. Uh, daarvoor zeg ik nog even dat hier de tegel ligt. En ja. daar uh, komt straks iets heel moois op te staan, <laughs> heb ik al gehoord. En uh, luisteraars uh, kunnen ook reageren tijdens deze uitzending. Dat kan uh, via Twitter. Onze account is @radiokunstof Radio Kunststof. Op, of onze website kan natuurlijk ook radiokunstof.nl. Judith van Woonrooy, van uh, jij geldt als de nieuwe grote naam... in de wereld van de uh, klassieke muziek. Je uh, bent eindelijk weer uh, in Nederland uh, te zien. Je uh, vindt uh, je moeder heel prettig en al die vrienden... die je dan eindelijk weer eens uh, in hun nabijheid hebben. Uh, afgelopen vrijdag, zei ik net al, was de première van uh, Don Giovanni... van Mozart bij de Nederlandse opera. En jij uh, vertolkt de rol van Donna Elvira. En we kunnen één uh, aria laten horen... Heel kort is die maar, maar hier komt ze. Judith van Van Rooij. Avuti traditor. Ja. Ik had je gevraagd of jij het wilde uitspreken, maar dat wou je niet. Nee. En ik, ik heb een geweldig televisie-idee opeens. Want dit moeten we gaan doen met uh, klassieke zangers. Naar hun eigen muziek gaan luisteren. Terwijl nou. ze zingen en dan het beeld erop. Dan er gebeurt iets heel gek. Je zegt, ik krijg schreven, hoor. Wat gebeurt nou, er dan Nou, ik vind al? het echt een pijnbank. Ja, ja? Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Maar wat dan? Nou, je... Juf... Ik, ik heb dit nog nooit teruggehoord. En ik, uh, ik weet waar de technische mankementen zijn. Ik weet wat ik moeilijk vind. Ik weet wat goed zou kunnen gaan. Um, maar er zijn ja, je moet aan zoveel dingen denken. Je moet denken aan, uh, aan de muziek. Mm -hmm. Je moet denken aan uh, je techniek. De uitspraak van het Italiaans. Uh, je focus in de zaal. Uh, maar je moet ook nog een beetje leuk naar het publiek draaien. Je moet ook nog een beetje toneelspelen. Het zijn vijf dingen. Dat vind ik best lastig om die te combineren. En als je dat dan terug hoort zo op zo'n audio uh, voorbeeld denk je, ja maar, ja maar daar waar het niet goed ging, dat draaide ook heel moeilijk het was ook heel moeilijk om te draaien. Nee, en dan hebben onzin. we het nog niet eens over al die bedden nee. die daar op dat toneel ja. staan. Ja. ja. Het is lastig om jezelf terug te horen. Ja. ja. Want doen jullie dat dan met elkaar? Nee, waarschijnlijk nee, niet. Nee, nee. nee. Daar nee. nou, is ook helemaal geen tijd voor. Dat wil je ook niet. Dat zou te erg zijn. Ik ga toch mezelf niet terugluisteren met de hele groep? Nee, nee dat doe ik niet. Nee. Dit was trouwens een opname van, uh, van de generale repetitie. En um, ja, dat moet inderdaad ook een hele rare ervaring zijn... Ja. om het dan zelf terug te horen. Want wij zitten er allemaal onderuit in, in de zaal en vinden het prachtig. Maar voor jou is dit een totaal andere ervaring. Daar ben ik me wel van bewust. Um, ja, ik noemde net al die bedden. Want er is uh, van alles te doen om uh, de anscenering uh, van deze opera. Hè. Er werd ja. weer boe geroepen, dit keer één keer. Maar uh, in 2006 is de opera voor het eerst... Toen zong jij niet mee, voor het eerst opgevoerd hier in Nederland. En toen was het echt... Uh, nou, Toen gingen ze behoorlijk te keer ja. daar, de keurige ja. mensen in, uh, ja. in de zaal. Leg even uit wat er aan de hand is met deze uh. Tom Giovanni. Ik denk dat het gewoon uh, wat minder tot de verbeelding spreekt. Uh, ik denk dat uh, mensen dit niet verwachten. Op zich vind ik het idee van, uh, van deze regie... Het uh, heeft echt wel iets... Het heeft iets interessants. Um, je kan veel Even kanten uit. he, Want ik vind het namelijk geweldig. En ja, dat vindt lang niet ja. iedereen. Maar het is. Normaal gesproken zou je een Don Giovanni hebben, uh, zo'n soort matje man die alle vrouwen versiert. En uh, uh, dat is in dit geval is dat niet zo. In dit geval is Don Giovanni is een soort uh, ja een figuur met een regenjas. Ik nee, ben een beetje de vieze man. <laughs> van Kootenwie. <laughs> en, en jij mij spelen heel erg je best doen. En ik denk dat ik denk de vieze man. Ja. Het <laughs> acteertalent uh... van Judith van, van Rooij is geweldig. Ik doe ontzettend mijn best hoor om, om, om er wat van te maken. Maar het is, het is lastig, want uh, in, dit, in deze productie uh, werken we veel met een fantasiebeeld. En. Uh, nou even, want het beeld is een niet schets, wat je dus ziet. Ja, het We is een soort bedden-speciaalzaak. Bedden ja, een bedden zaak En het beddengigant. En uh, je ziet, uh, ik denk wel een stuk of. Uh, nou ja, negen, acht bedden on display. En op elk bed ligt uh, een soort lijk in de eerste instantie. Uh, dat is niet zo, want iedereen komt tot leven. Ja, want het zijn uh, jullie. Ja. Ja, en uh, ik, ja, ik heb een beetje het idee dat als je voor het eerst kijkt... dat je dan in een soort box kijkt met allemaal kamertjes... en je ziet gewoon de verwoestende uitwerking van Don Giovanni op al die figuren. Ja, op al die vrouwen, maar ja, ook vrouw, mannen. En, mannen. en ja. uh, de bedden zijn echt prachtig, van enorme knal. Oh ja, ja, even naar ja, ik, vind ja. Het, ik vind het heel erg mooi. Uh, en, en een geweldige vondst is het toch ook? Maar goed, ja. ik begrijp dat ik jou ja. eerder moet overtuigen... dan dat jij mij moet overtuigen. Nee, ik ben overtuigd. Ik ben overtuigd, want ik heb ja, daar natuurlijk de hele tijd in gezeten. Ja. en gelegen. Nou, dat is natuurlijk dus het probleem. Ik snap want het. jullie liggen daar ja. drieënhalf uur lang. Ja. Want zo lang duurt ja. de opera. En dat is natuurlijk ook uh, verschrikkelijk voor jullie. Want je moet vanuit die liggende positie plotseling omhoog... Ja. En uh, nou, bijvoorbeeld, deze aria doen. Ja, dan nou heb ik me laten stellen dat dat speeksel naar je stembanden toe zakt. Nou, ik heb uh, nog een... ik heb helemaal geen speeksel meer op dat moment. Want oh. het is droog, droog, droog. Ja, nee, had ik maar een speeksel. <laughs> maar dat is dan wel. Ja, dat is heel lastig. Bijna vals, toch? Van ja, de de uh, ja, dat is vals, maar ja. Sommige mensen willen dat graag. Die hebben een idee, die houden daaraan vast en die vinden dat mooi. Het is ook leuk om te zien. We zijn net zo'n van die, van die uh, profkonijnen. Van die, van die ratten. We zijn het laboratorium, ratten. als het ware. Je zo kijkt het? ernaar mm -hmm. en, uh, en je gaat gewoon zien wat, wat zo'n hele avond met die mensen doet. Wat zo'n Donna Alvira die krijgt dan af en toe een bezoekje van Don Giovanni en dan leeft ze weer helemaal op. En dan denkt ze: Oh ja, hij is er weer. Hij is er weer en hij is van mij en uh, hij blijft. Hij heeft me wel trouwen en hij wil wel met me trouwen. en hij, Oké, okay, hij heeft dan al zijn uitspattingen. Maar uiteindelijk komt hij toch telkens naar mij terug. Nou, dat is dus niet zo. Uh, Weet uh, deze dat, wijze uh, vrouw uh, uh, door het leven uh, uh, getekend. commentaar? Na die pauze zie je ook dat uh, donna Elvira helemaal verloedert... Ik zie ja, er dat niet is, meer is een uit. enorme metamorfose. <laughs> Ik denk is dat dezelfde vrouw is. Dit Judith van Want ja. die bent opeens monsterlijk. Dit monsterlijk ja. En ja. ja, Haar zit totaal uh, in de war. Het is die pruik is verschrikkelijk. En ze hebben we Opgemaakt het Dat doet Pim dan. Die maakt me op met van die lijnen. Het is heel leuk om te zien wat hij doet. Wat eerst is, heb je prachtige make-up, prachtige oogmake-up op. En dan pakt hij zo'n babytissue, voet. Ze dus dan veegt hij gewoon een hele veeg aan de zijkant weg. Daar doet hij dan een, een soort witte streep. Zet hij. En in één keer denk je, ja, zo krijg je een rimpel. Ik zie er echt getekende, En zo word je getekend een treurige, uit, ja. getekende ja, ja. vrouw die ja, leidt aan die leidt. Don Giovanni. Ja, je eet ook snoep. Ja, lekker. Echt? Ja. ja. Ja. En wat is daar de gedachte achter? Nou, ik moet... Uh, nou, niet dat ik heel slank ben van mezelf. Maar uh, ik moet toch na de pauze wel... Uh, behoorlijk wat dikker uh, zijn. Dus we hebben gezegd... Uh, ik doe net alsof ik heel veel zit te eten... tijdens de voorstelling. Telkens als zij weer een bezoekje heeft van, gehad... van Don Giovanni. En hij gaat weer weg. Dan... Is, vat zij weer terug in zo'n moment van vertwijfeling. En, uh, en dan grijpt ze naar haar zak met snoep. En dat snoep hoef je dus niet in het echt te doen? Als je verlaten wordt door een kerel. Nee, het <laughs> is wel een handige oplossing. Ben je tussen maar... de bedrijven door ook nog in die 3,5 uur een beetje aan, aan snoep aan te verwerken? Ja, maar ze is suikervrij hoor. Ja, ja Dus ja, ja. Ik, kan, ik kan het eten wat ik wil. Maar hoe werkt het? Uh, om, want dat overkomt je natuurlijk nooit. Dat je drieënhalf uur ja, lang op toneel... Ja, nee, dat overkomt mij heel, heel, heel vaak. Oh. Ja, uh, kennelijk heb ik, maken allemaal regisseurs mee... die het heel leuk vinden om uh, mij de hele tijd op de podium van te van te <laughs> laten zien. Ik weet nog wel dat ik een keer uh, Echo in Ariadna of Naxos zong. En uh, toen zeiden dus ze tegen mij, oh mooi, dat was in Spanje. Ze zei, nou heb jij mazzel? Dat is echt een rolletje van niks. Je zingt heel weinig. Drie keer, allemaal achter de schermen. Want je moet als een soort uh, uh, stem uit, uit het niets komen. Mazzel, kan jij lekker die stad verkennen? En dan heb je lekker veel vrij. Ik moest van het begin tot het einde op het toneel zijn. Een soort uh, zwijgende rol. En als een soort uh, pierrot moest ik toekijken wat, wat iedereen deed. En gebeurt het op een gegeven moment wel eens dat een zanger of zangeres zegt... Dit moest ik maar eens niet doen. Of uh, sorry, maar dit gaat me te ver. Kan dat? Hoe bedoel je dat nou je ja, iets... Als een regisseur zegt, ik wil dit en dit. Is er dan een mogelijkheid ja. dat je zegt, dat, dat ga ik echt niet doen? Ja, absoluut. Ja hoor, ja. We hadden ook in deze productie... Uh, hadden we uh, toch bepaalde dingen... Ik moest de hele tijd knielen bij, uh, bij die commandatoren. En uh, ze moesten moest eigenlijk als het ware bichten. Uh, dat had ik eigenlijk niet zo... Dat past gewoon niet zo bij mij... Ik vond het ook niet zo. Ik, ik was er gewoon niet gelukkig mee. Nou, dat, dat straal je dan ook uit. Dat kun je dan ook heel duidelijk bij mij zien als ik uh, dat niet prettig vind. <laughs> en uh, dus dat hebben we op het allerlaatste hebben we dat gewoon aangepast. Ja, en toen zijn we gewoon, aldoende, zijn we gewoon gaan zoeken naar een, een oplossing. Zodat je die aria kan zien. Ik heb het nu over die laatste aria, mm -hmm. die Mitradi. Ja. Uh, zodat het voor mezelf prettig is, voor de regisseur prettig en toch duidelijk voor het publiek. Hoe ben je eigenlijk uh, in deze rol terechtgekomen? Daar word je voor gevraagd. Ja. Maar hoe, hoe gaat dat? Krijg je, je agent uh, krijgt een telefoontje? Ja, of ja. Uh, Hein Mulders, de intendant van de Nederlandse opera... die heeft me daarvoor uh, gevraagd. En, uh, en ja, toen heb ik... Uh, heb ik toch mijn twijfels gehad. Want ik wist niet of ik deze rol zou moeten doen. In het, Wat in waren het... je twijfels? Nou, in het opera-repertoire is Donna Elvira... is echt een... een, een, een, een lyrische rol. En uh, het, het is niet heel duidelijk door wat voor stem het gezongen zou moeten worden. En dat kun je ook zien op YouTube. Als je bepaalde aria's van Donna Elvira intypt... dan komen de meest rare verschillende namen naar voren. En dan denk je, maar dat is toch een metzo? Of ja, maar dat is toch een hele zware sopraan? Of dat is toch een hele lichte sopraan? Dat is ongelooflijk. Jij bent een sopraan, voor ja, alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. En, uh, en hoe komt dat dan? Hoe is het mogelijk? Dat, dat weet ik niet. Dat is dus om... Ja, het is heel gek, want die, die rol die is uh, best pittig. Uh, maar het heeft een, je moet een goede laagte hebben. En, maar je moet ook een goede hoogte hebben. En, dus uh, het is eigenlijk een beetje onduidelijk. Het is een onduidelijke rol, hmm. ja, ja. Het wordt het, het meest vaak gedaan door Sopranen. Maar ik stond toch versteld dat ik uh, Cecilia Bartoli zag. En, maar ook Joyce Di Donato. En ik geloof Anne Murray heeft het ook gezongen. We hebben een, een, een, een compilatie. Oh, of we hebben een paar ja. fragmenten, die kunnen we laten horen. Leuk. Um, even kijken, we beginnen met één uit 1950. En dan moet jij maar even zeggen... Nee, dat weet uh, ik wie niet. Wie je meent <laughs> Nee, dat weet ik niet. <laughs> Goed geraden, hoor. Hier ja, goed gelukkig. Zeg het maar, geef maar het juist aan. Hartskop, ja, uit 1950. Ja, ja. nou, dat, dat hoor je ook eigenlijk wel. Dat is een heel kenmerkend, uh, snerpend uh, geluid. En wat hoorde je nog meer? Ik ho hoor nog meer dat het uh, uh, tempo ontzettend traag is, uh, een beetje hoempapa-achtig. Veel langzamer. Is, ja, veel langzamer. Het wordt een beetje saai. En, ik, en, en als ik naar haar stem luister, dan uh, denk ik... oh ja, ja, hier ga jij ook in je borststem. En daar ga jij ook naar boven. En daar trek je hem ook legaten door. Ja, het ja, ja, ja, is natuurlijk nee. iets anders. Nee, je kan, maar, maar je luistert dus je heel luister, technisch? Ja, ik luister wel dan. technisch. Want ik ben dan toch ook benieuwd hoe zij dat uh, oplost. Ja. En? Wat vind je ervan? Hoe ze ik, het oplost? Nou, zij is natuurlijk een, een, technisch, een prima, prima zanger. Hè? Ik vind haar niet zo aardig. <laughs> Ik vind haar gewoon niet zo aardig. En als je niet. iemand niet zo aardig vindt, dan... dan. Dan komt het weinig voor dat ik de stem dan ook nog mooi vind. Oh, ja, ja. ja. Ik... Er zijn masterclasses met haar en ik vond haar gewoon een. Uh, een hele gemene tante. Bah, maar tussen ons gezegd en gezwegen zijn de meeste divas niet heel onaardig. Nee. Oh nee? Nee. Zijn er ook aardige divas? Oh ja, er zijn zulke aardige mensen. Ja, echt waar. Ja gaan we naar de volgende luisteren kijken of dat een aanbieding oh, nee. <laughs> uit 1988 en ik verklap haar naam nee ik niet aria un libro stampato <tiedat> o in quanto questo ebbe le ragioni è vero è vero i ragioni tutti ed quale solo se lo trovi non le Alweer goed gedaan. Ja, gelukkig. Zeg het maar. Kiri Tikkenawa. We spreken er zo over. Heel even naar de verkeersinformatie. Met een file op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Lexmond en de brug bij Gorkum nog een 7 kilometer. Er stond namelijk een vrachtwagen met pech. Maar inmiddels zijn wel allerlei stokken weer open. NTR brengt cultuur. Elke dag. En uh, u luistert ondertussen naar kunststof En we spreken met Judith van Wanrooi. We spreken over... De grote rol die ze op dit moment zingt in Don Giovanni van Mozart. Donna Elvira. En uh, we luisterden net naar uh, jouw uh, voorgangers. Elisabeth Zwartskopf en Kiri Tekenawa mm -hmm. uh, uit 1988 ja. was, uh, was die opname. Ja. Wat vind je van haar? Ja, ik vind haar geweldig. Ja? ja, dat vind ik echt. Het is een bloedmooie vrouw, dat ten eerste. Speelt prachtig, maar die stem, dat is, vind ik, ongelooflijk mooi. Ja, want wat kan zij? Wat je. Zij heeft. Uh, uh... Een timmeren wat me heel erg raakt en uh, ze heeft een ontzettende beheersing over die stem en kan prachtig legato zingen en haar hoogte is het is net een engel ik vind het prachtig ja ik vind haar echt goed zingen goed en dan zijn we nu aangekomen bij uh, uh, een andere vrouw die je ook maar zeer komt er vast, adoreert? zeker zeker net zo. Cecilia Barton. Oh ja daar komt ze als Donna Elvira. Oh, I'll send it to you. Jouw heldin, hè? Mijn heldin. Ja, En ja. een mezzo, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. En dat moet je even uitleggen. Want je zegt net terwijl we samen luisteren... Kijk, ze, hier doet ze iets wat ik dus niet kan. Hè? Wat? Nou... Uh, zij gaat heel snel over een heel uh, geluidloos, als het ware... en heel um, vloeiend, van kopstem in borststem. En dat is bij deze aria heel lastig. En sowieso bij de hele rol van Donna Elvira. Uh, dat dat je, die, je van je kopstem, kopstem in je borststem... Ja, dat je daar een mooie lijn van maakt. Een soort, uh, ja, dat dat gewoon vloeiend is. Dat mm -hmm. je niet oh, uh, zo'n rare kiks hoort. Ja. En dat kan zij heel goed. Want zij heeft gewoon... Ja, een metzo heeft daar gewoon, denk ik... Ik wat meer beschikking over, ook over, die, over die middenstem. En, maar hoe zit dat dan? Want uh, een mezzo is lager. Dat is wat iedereen in elk geval weet. Maar waarom... Uh, lager van kleur. Ik, ja. Niet noodzakelijkerwijs van, uh, van, van stem. Uh, maar je hebt een aantal passages in je stem... Uh, als je het heel kort door de bocht zou zeggen... zou je bijna kunnen zeggen, een paar breuken. En je moet zorgen dat je uh, bij die passages... dat je techniek hebt om van het ene register in het andere te, te glijden. Met je stem. En die liggen bij een mezzo op een andere plaats, ietsje lager... Ja. dan bij een sopraan En dan kan het wel eens zijn dat als je dit soort aria's zingt... dan ritrovo encore... dan, uh, nou, ik... Ik kan meestal schakelen op uh, «Vo encore», maar ik hoor haar al terugschakelen... het is net alsof je in een auto zit, <laughs> op uh, «Ri», «Ritro», «Vo en, uh, en dat komt waarschijnlijk omdat haar passage op een lager punt zit... of op een ander punt dan dat, ja, dan, dat mijn stem dat heeft. En waarom zou je nou eigenlijk liever een met zo willen zijn? Ja, ik vind dat zo'n mooie stem, ik vind, dat een mooie, ik vind als een stem uh, donker is, dat vind ik altijd mooi... Maar dat heb ik niet. En ik, had, ik heb haar altijd heel erg bewonderd. En toen ik haar voor het eerst hoorde, dacht ik... Oh ja, dit wil ik. Dit uh -huh. vind ik zo mooi. Dit wil ik ook. Ik, wilde, ik had een uh, cd gekocht, Ariantique. Dat zong ze zo mooi. En toen dacht ik, ja, ik moet ook gewoon dat klassiek studeren. Want dat is het. En ik heb heel veel naar haar geluisterd. En waarschijnlijk heb ik haar ook gekopieerd. In, in mijn eigen stemgebruik. Uh -huh. Fout. Had ik natuurlijk niet Nooit moeten doen. doen. Nooit doen. Uh, maar als je iets mooi vindt, dan wil je daar een beetje op lijken. Mm -hmm. Wat heel onhandig is, want uh, je komt op die school, uh, heb ik het over het consortium, om je eigen stemgeluid te ontdekken. En je eigen stem stemgeluid... Want je hebt geen idee natuurlijk. Nee, toch? Dat, dat kan je niet zo goed van jezelf zeggen. Nee, nee. Maar ik heb daar met mijn uh, zangdocent aan gewerkt, geen honig. En die zei: Jit, pas op. Niet te dik, niet te zwaar maken. Gewoon als een sopraan zingen. Je bent een lichte sopraan. Want dat ik te... ben je dan. Ik ja, bedoel, het licht kan niet licht. zo zijn dat dat verandert. Of dat je uh, kunt trainen om er toch een mezzo van te maken. Dat nou, is... er zijn mensen die, uh, die veranderen van vak. Maar in mijn geval is het gewoon heel duidelijk. Ik ben gewoon een licht lyrische sopraan. En, uh, en dan is het niet verstandig om die stem uh, donkerder te maken. Uh, heel erg uh, te overdekken. Om het maar een beetje zwaarder of een beetje donkerder. Of, uh, dat, dat red je niet. Je Als moet gewoon heel dicht blijven gewoon. bij uh, wie je bent. Ja, en ja. Uh, De stem die ja, je hebt. Ja, want die stembanden dat zijn spieren. En die moet je... Uh, niet te hardhandig aanpakken. Je moet ze natuurlijk laten vibreren. Nee. En natuurlijk laten vibreren, het is al heel apart dat je stemtraining hebt. Dat is al, ja, dat is toch een spiertraining. Uh, maar doe dat dan op zo natuurlijk mogelijke wijze. En dat betekent dat ik dus niet mag drukken. Ik mag niet op een metz'n sopraan lijken. Ik moet gewoon een sopraan zijn. En dan zijn er nog heel veel andere dingen die jij niet mag en niet kan. En, uh, oh, Toch? Wat dan? Nou ja, jij, jij, jij bent gewoon iemand die de hele wereld rond moet reizen... en offers moet brengen voor dit vak. Ja, ik, uh, ik kan bijvoorbeeld niet in een, in een discotheek uh, staan lopen dansen en gillen de hele nacht... Ik heb inmiddels ook een leeftijd bereikt waarop dat ook niet meer zo noodzakelijk is. 37 ben je nu. Dat mag je niet zeggen. Oh, dat mag nooit gezegd worden. Mag... Hou op. Nee, dat meen je niet. Dat mag je nooit zeggen natuurlijk. Van een echte diva niet. Wat nog meer? Wat mag ik nog meer niet? Uh, nou, laat ik de vraag gewoon zo stellen. Heb je het gevoel dat je offers brengt ja. voor dit vak? Ja, heel veel. Ja. Maar heel veel. Ik, denk, ja, ik denk dat ik uh, ook door mijn persoon uh, veel offers brengen... omdat ik uh, het niet een gemakkelijk vak vind. Uh, ik vind het in principe helemaal niet zo heel erg leuk... om uh, op de voorgrond... Te treden om uh, een van de, de hoofdrollen te hebben. Ik ben eigenlijk... Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Want ja. ik zie hier toch een vrij bruisende vrouw. Ja, die graag ja. aan het woord is. En toch ook wel van de aandacht geniet. Nou, kletsen vind mooi ik leuk. Kletsen. Ja, maar dit is wel een media optreden. Ja, vrouw, dat... van... ja, Nou, met, met, met praten heb ik ook, <laughs> heb ik ook geen, nou, moeite. Heb geen moeite. Daar heb je geen moeite mee. Zingen voor het publiek, dat is echt anders. En dan word ik dat, ja, dat vind ik toch lastig. Dus ik persoonlijk vind dat ik veel offers moet brengen in die zin dat ik uh, moet, moet kampen met, uh, uh, met angsten, met podiumangsten. Voldoe je wel aan, uh, aan iemands verwachting? Uh, maar is je... het werkelijk zo dat je uh, echt een, uh, heel veel stappen moet nemen om dat podium op te gaan ik in een mooie jurk? Ja, ik wel. Ja. ja. Verbazingwekkend, want ik zie een totaal andere iemand tegenover me zitten. Ja, maar dat is. Jij vindt dat ook het eigenlijk niet klopt? Nee, ik denk dat ik gewoon heel goed uh, kan verbloemen hoe ik me van binnen voel. Ik vind ook niet dat een publiek daar uh, iets mee te maken heeft. Jullie gaan gewoon lekker naar, de, naar het theater. Uh -huh. En jullie gaan zitten en jullie willen vermaakt worden. Of, of jullie willen uh, geraakt worden of ontroerd worden. En... Uh, daar heb ik niks mee te maken. Ik moet gewoon mijn werk doen. Is dat ook de reden waarom je aanvankelijk... want je hebt gewoon rechten gestudeerd. Hè? Ja. Wat Joost Prinsen ja. net ook al zei in ja. de aankondiging. Ja. Uh, er was een dag dat Judith van Wanderhooy... op een uh, notariskantoor begon. Ja. En toen ging het mis. Je had rechten gestudeerd, ah, ja, je had je wees. baan. Nou ja, je stopte ermee. Het is een hele leuke baan, hoor. Het <laughs> was ook heel gezellig. Um, ik denk dat als je ergens voelt... dat je een bepaald... Uh, talent hebt voor muziek. Of, of, uh, maar dat kan ook zijn. Iemand die, die goed kan schrijven. Of iemand die mm -hmm. goed kan schilderen. of Noem maar op. Uh, en je geeft daar geen gehoor aan. Op een, uh, op een manier die, die daar eigenlijk gebruikelijk voor zou moeten zijn. Dat je daar dan toch op een gegeven moment last van krijgt. En in die zin dat er iets is in je. Dat zegt, je moet er wat mee doen. Je moet er wat mee doen. Ging het echt zo? Ja. Beschrijf ja, eens wat er gebeurde. Dat kan ik heel moeilijk uh, beschrijven, maar het is echt van de ene op de andere dag dat ik dacht, ik moet nu naar het conservatorium. Nu ben ik nog jong en uh, daar gaat vast veel studie in zitten. Als ik het wil doen, moet ik het nu doen. Want uh, beschrijf de jaren van je rechtenstudie dan. Je studeerde. Ja, dat was ook heel leuk in Utrecht. En, en zong je dan ondertussen? Ook? Ik zong. Ik had een, een jazzbandje en ik had een musicalbandje. En, uh, en dan deden we wel eens feestjes en partijen. Gingen we wel eens uh, uh, ja, muziceren. <lacht> en uh, dat Staat was dat heel leuk? Nu heel ver van je ja, af. als je dat, daar terug Ja, Ja. Maar het is toch heel leuk. Het was toch echt. Uh... En omdat ik destijds met muziek bezig ben geweest. En natuurlijk sowieso altijd op de middelbare school. Want ik had muziek als uh, eindexamenvak ook. En ik had les van uh, Frits Maters en die was echt fantastisch. Dat was een hele, hele goede muziekdocent. En die heeft ons altijd uh, heel enthousiast gemaakt... Voor, uh, voor allerlei soorten stijlen muziek. En we hadden dan altijd uh, een schoolconcert. Moest je Voor de pauze moest iedereen iets klassieks doen. En dan na de pauze mocht je iets in popmuziek doen. En als ik dan naar je gezicht kijk... dan beginnen nog steeds die ogen te glimmen bij die popmuziek. Dat is toch... Ja, dat is raar, hè? Maar dat is gewoon... Daar ligt mijn hart. Dat vind ik ook nog steeds geweldig. Maar eigenlijk, dat had ik het laatst met mijn moeder ook over. Uh, ik zei, ik vond dat het zo leuk om achtergrondzangeres uh, te zijn. En, en dat bijvoorbeeld bij die koei, ja, heerlijk. <laughs> en uh, dan moet je dan koortjes zingen. Zo'n Jodie Pijper, maar dan anders. Geweldig, ja. maar zij is echt geweldig, ja, dat vind ik. Super. Ja. En uh, er is trouwens ook een programma, daar hadden we het over. En het heet The Sing-Off. En het wordt onder andere gepresenteerd door Danny de Munk. Dat vind ik een topprogramma. En uh, dat, ik weet niet of je het kent. Ja, ik ken het. Het is toch heel leuk? Ja, het is heel leuk. En uh, er komen, al die mensen komen bij elkaar. En die gaan dan een soort barbershop combineren met beatbox. Ja, ja, en die is gaan geweldig. dan arrangementen schrijven van bestaande popnummers. En dan zingen zij dat. En, dan, uh, en dat was in, nou net wat voor jou geweest. Dat was inderdaad echt wat voor mij geweest. En dat vertelde ik mijn moeder. En toen zei ik ook, dat, had ik, dat vond ik vroeger ook altijd zo leuk. Maar toen dacht ik, eigenlijk doe je dat in die kwartetten met Mozart ook. Je hebt geen beatbox. <laughs> maar het is eigenlijk hetzelfde plezier. Een beetje anders. Ja, het is een beetje anders, maar niet veel. Want uh, dat plezier van samen zingen in, uh, in een bepaald arrangement... Dat heb ik ook. Uh, het is een heel mooi set in, uh, in die opera van Don Giovanni. Maar in jouw leven had er echt wel een beetje anders uitgezien... als je daarvoor had gekozen. Ja. Dan waren die offers iets minder groot geweest, toch? Dat ik, ja, misschien wel. Want ik denk, ik ben nogal perfectionistisch ingesteld. En als iemand in de popmuziek een foutje maakt, dat, dan... Ach ja. ja. Dan, uh, ik denk niet eens dat heel veel mensen het horen... En, maar als het horen, vinden mensen het ook niet erg. Als je in de klassieke muziek een foutje maakt in een opera, dan, dan hoor Wat je het. zit gebeurt er dan, nou, uh, Ja, heel veel mensen horen het ook niet. hoor. Maar je hoort ook soms als mensen... Ja, dat hoor je. Ja, fout. Uh, je moeder hebben we gesproken. Je was uh, vijf toen je met uh, pianolessen uh, begon. Ja. En uh, de wereld van de klassieke muziek, die kant komt bij je vader vandaan. Hè? Ja, maar ja. die stierf uh, toen je heel jong was. Ja, die is helaas overleden toen ik uh, zes was. Ja. En jouw moeder vertelde ons uh, dat ze uh, jullie uh, chanteerde. <lacht> ja. Je ze ja. zegt, ik heb mijn kinderen ook wel gechanteerd met hun muzikale vader. Ja. Judith moest pianolessen volgen en veel studeren. Ze speelt vanaf haar vijfde en dan spoorde ik ze altijd aan... door te zeggen dat ik het hun vader had beloofd... dat ja. ze goed piano zouden nou, leren dat spelen. Dat is echt verschrikkelijk natuurlijk, hè? Hoe ver kan je gaan? Ja, dat, dat, dat hing als een zwaard van Damocles boven mij. Dat, ik kon natuurlijk ook niet... Ja, ik zou verraad plegen. Voelde het dat ook echt ja, zo? Ja, dat voel echt zo. Ja, ja. Ja, en deed je het dan dus... ook echt voor hem? Uh, nee, voor mijn moeder ook. Voor, om, om straf te ontlopen. En, uh, maar als je zo jong bent, dan heb je ook nog. Dan is die, die geestenwereld, die staat nog heel erg uh, ver, van ver van je af. En dat is een soort fantasie. Je weet maar nooit wat je kan overkomen als je niet studeert. Weet ja. je. Dus dan denk je, oh ja, ja, ja, hij is dood. Je moet gaan studeren. Je weet het niet. Speelt u nu nog op de achtergrond? Altijd, um, elke dag. Ja. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Op wat voor manier? Nou, het is wel zo dat ik. Uh, en ik denk dat daar ook gewoon. die, die roeping vandaan is gekomen. Van, het, van, uh, van dat moment waarop ik bedacht. En nu moet ik naar het consortium. Ik heb wel een gevoel dat ik een soort estafette stokje overneem. Van hem. Hij heeft uh, in Enschede heeft hij op het consultorium gezeten, heeft hij uh, schoolmuziek gedaan en zang en piano. En uh, heeft daarna nooit iets met muziek kunnen doen, want hij moest gewoon geld verdienen. Dus hij is uh, onderwijzer geworden op een basisschool. En hij was wel uh, een hele gedreven amateur. Hij was de dirigent van een uh, mannenkoor, Internos en in Groenlo. En uh, hij was altijd bezig met muziek. Hij heeft ook uh, een uh, prachtige plaat opgenomen met carnavalskrakers voor mm -hmm. de Kneunikus en de Groenlo. <laughs> Echt een goede plaat. Herinner je hem nog goed? Nou. Uh, Als je zes bent? Nee, ik herinner me Flarden. Maar wat ik. Muzikaal gezien herinner ik me, uh, hij was heel enthousiast. Hij, uh, uh, en hij had uh, een plaat gekocht vroeger in Praag, geloof ik. En, uh, en dat studeerde hij altijd. Dat was het 23 e pianoconcert van Mozart. En dan weet ik, er was een soort een bandje. En dat, want wij deden natuurlijk altijd met cassetterecords en zo. Ja, ja. En dan uh, ging dat, dat concert ging van start. En op een gegeven moment krijg je een pianosolo. En uh, tegenwoordig heb je de CD's van Music Minus One. En op het moment dat je dan je piano solo ten gehoren moet brengen. dan hoor je een metronoom tik, tik, tik, tik. En ik weet nog, uh, dan lagen mijn broer en ik altijd onder de vleugel. En dan uh, gingen we of met Lego spelen of een kleurplaat in kleuren. En dan donderde dat, uh, dat geluid van dat ja, orkest ja. over je heen. En dan die metronoom en je vader die dan inzet. Ja, dat is geweldig. Ja. Dat, dat herinner ik me heel goed. Ja. En uh, ook het feit dat je in eerste instantie rechten ging studeren... heeft eigenlijk ook met uh, hem te maken. Oh ja? Je moeder zei ons dat zij het belangrijk vond dat je rechten ging studeren. Want het zou maar zo kunnen zijn dat je ook uh, alleen zou komen te staan. Dan moest je in elk geval een vak leren waar je goed geld mee zou kunnen verdienen. Ik wou alles wel studeren. Ik had maakt alles. Het niet het uit. Maakt het me eigenlijk niet uit. Ik vond alles leuk... Ja, behalve wiskunde natuurlijk natuurkunde en scheikunde. Want daar ben ik ook helemaal niet uh, getalenteerd voor. Maar waarom dan niet maar, gelijk dat conservatorium? Nou, ik had zoiets van... Dat doe je toch niet? Je wordt toch geen muzikant? Het is toch geen echte baan? En, uh, en later dan, dan merk je dat het dus natuurlijk wel gewoon een echte baan kan zijn. Maar ik ben, uh, ik ben een beetje... Uh, ja, misschien vond ik het ook gewoon... Had, vond ik het heel prettig om een goede basis te hebben... Weer een, een, een gedegen klassieke opleiding, wat rechten natuurlijk toch wel is. Kun je alle kanten mee uit. Ja. Maar toen ging ik met mijn open op vakantie, tijdens die rechtenperiode. Ja. En toen speelde dat idee in mijn hoofd van... Oh, misschien moet ik uh, toch maar iets in de muziek doen. Ik, uh, ik weet, het werd toch aan me getrokken. Toen waren we in Londen en toen gingen we... Uh, we waren het rondlopen en ik weet dat ik langs de Royal Academy of Music liep dacht ik, even binnenkijken. Misschien is het wel heel geinig. Ik wil gewoon even kijken wat het is. Dus ik ging naar binnen met opennomen, gingen verder lopen. En we hadden een tijd afgesproken. Ik kom binnen bij zo'n conciërge. Ik zeg, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik hier doe. Maar mag ik even komen kijken? Ja hoor, zei hij, is nu bezig uh, in deze grote zaal, is er een masterclass bezig met, uh, met pianisten. misschien vind je het leuk om te zien. Ik kom binnen. Wat spelen ze op dat moment? Het 23 ste Pianoconcert van Mozart. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is misschien toch een teken. En toen wist je het. Ja, dan wordt daar toch wel uh, een basis gelegd. dat ik, mm. ja, dat je eigenlijk niet meer terug kan. En heb je toen ook gezegd. De, toen nee, je... daar heb ik nooit over gepraat. Nee, dat is toch iets waar je niet uh, zo 1, 2, 3 over wilt praten. Uh, omdat het natuurlijk ook beladen is. Ja. Je gaat natuurlijk ook niet. Uh... Je weet trouwens niet eens of je het wel kan. Want toen ik auditie deed, ik wist ik niet eens of ik, of ik echt wel kon zingen. En, en dat bleek was. toen toch maar te kunnen. Dat bleek je toen, <laughs> toen toch maar te kunnen. Ik hoop het. Ja. Nou ja, ik, ik hoop, hoop het. het. Hou nou toch eens op. Dat is ook wat zo over jou zeggen. <laughs> dat er altijd die twijfel is. Ja. ja, er is altijd twijfel. Ja. En waar zit hem dat dan in? Want als het dan zo goed gaat en dat ze je allemaal willen en dat je zo'n belangrijke rol krijgt. En, wat... Dat zit hem, denk ik, in het feit dat ik toch perfectionistisch ben en dat ik het zelf toch misschien net niet zo goed vind. Of altijd iets beter. of Ja, het was wel leuk, maar... En dan vul ik altijd van alles in. En ik weet het ook niet. Als ik bijvoorbeeld nu... Ik zit met zweethanden te luisteren naar die opname van de generale. Ja. Ik heb er geen, enkel, geen enkele herinnering van. Ik weet niet eens hoe het gegaan is. Ik heb me er doorheen geworsteld... En, uh... en hoe zit dat eigenlijk in de wereld? Want dat weet ik niet van de uh, klassieke... Zo ik heb net Black Swan, je hebt die film waarschijnlijk ja, ook al gezien. mooie film. Als het dan gaat over perfectie. en ja. uh, dat, dat er op een gegeven moment dat je het moet loslaten en ja. het moet doen. Ja. Dat geldt ja. lijkt mij toch ook ja. in jouw wereld. Ja. Ja. Ja. So, ja. Krijg je dat ook te horen of kan je dat dan ook wel? Um, soms kan ik het en soms kan ik het niet. Wanneer kan je het wel en wanneer kan je het niet? Dat doen? kan je niet zeggen. Nee, dat is een gevoel van uh, binnen in jezelf. Een uh, moment waarop je kan zeggen, kom op, laat je nog gaan. Laat het los. Probeer, nou ja, er zijn mensen die zeggen, hè, lekker genieten... Dat heb ik nooit. Dat <laughs> vind ik ook belachelijk als iemand dat zegt. Genieten. Wat nou lekker genieten. Nou, Je ziet het veel. Je ziet het trouwens ook bij die, uh, bij die programma's van die Sing of die idols. En dan uh, hebben ze gezongen. En dan hebben ze me toch een fouten gemaakt. <laughs> en dan komen ze podium maar aan. Maar ze hebben wel lekker genoten. Oh, dan zijn ze blij. En dan zeggen ze tegen de presentator... Ja, het was heerlijk. Genieten. Ja. <laughs> Denk ik. Hou <laughs> Nou... We gaan maar, nog even naar jou luisteren. Oh, ik bedoel naar, ja, nee, maar nu gewoon naar een CD-opname. Ja. En je weet precies. Ja, ik, uh, uh, jij mag het zeggen. Wat, uh, waar gaan we naar luisteren? Nou, we gaan luisteren naar een Aria van uh, Tis B uit de opera Piram et Tisbe B. Van de onbekende componiste uh, Rebelle Francur. En zijn uh, opname die uh, is een live-opname van een opera die we hebben gedaan in uh, Angers en Nantes in 2007. En deze aria heet Transport d'une innocente flamme. doe dit van Wanrooi. Het is echt prachtig. Nou, dank je wel. Toch? <laughs> Heel mooi. Um, ja, het is bijna acht uur. Laten we gewoon maar naar die tegel gaan, want anders komt het er niet ja. meer van. Wat ga je erop schrijven? Uh, Ik ga erop schrijven het volgende. Men, men moet de broek des levens ophouden met de bretels der hoop. En, en hoe kom je uh, daar aan? kom ik aan. Uh, dat was een tegel die echt ook als tegel bij mijn open op het toilet hing. Daar heb ik altijd naar gekeken. En toen mijn opa naar het bejaardenhuis ging, uh, heb ik die tegel meegenomen. En toevallig is hij ook net vier weken geleden overleden. En uh, hij was mijn grootste fan. Dus ja, ja ging hij ja, naar. Alles. Oh ja. Uh, ja hij hij is hier gewoon achterna. Ja, samen met mijn ouders. En hij vond alles geweldig. En. Ja, die fan is er niet meer. Hmm. Ja. Nog één keer met... De, de tegelsbroek? Uh, ja. Men, men moet de broek des levens ophouden... met de bretels der hoop. Hij is Je <laughs> Dankjewel, Judith van Mawooi. En eh, heel veel succes Dankjewel. met al die uh, Don Giovanni's... die nog gaan volgen. Ja, ja. Gaat dat zien, gaat dat zien. Zo dadelijk uh, op deze zender. Twee dingen. Vandaag uh, met Govert van Brakel. En hij ontvangt vader en dochter... Terlouw, uh, morgen verschijnt hun nieuwste boek in de reeks Reders en Redes. En hij spreekt met ze over het schrijven van boeken en familiebanden. Mooie avond. Dank mevrouw Van Wanderooi, dit was aflevering 2260. Morgen ontvangen wij Boris Dietrich, die debuteert als thrillerschrijver...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 Slaagt Paul de Leeuw erin zijn publiek te ontroeren met zijn hoofdrol in de film Alle Tijd? En welke dansvoorstellingen tipt dansenacteur Jan Koyman? Dit en meer bij Cornel Maas in Opium. Met onder andere actrice en schrijfster Anna Drijver. Je ziet het vanavond om tien voor negen bij de Avro op Nederland 2. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.